wij nu ons geloof willen beleiden doen we dat heel persoonlijk en ieder voor zich maar we doen het ook in verbondenheid met de eeuwenoude en de wereldwijde kerk en ik hoop dat u allen het in uw hart met me meezegt ik geloof in God, de Vader de Almachtige de Schepper van de hemel en van de aarde en ik geloof in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft, die onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en begraven en is nedergedaald ter helle, maar die op de derde dag weer is opgestaan van de doden en is opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook weer komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven.